11 uur, Dick de met het NOS-journaal. In Haiti is een aanklacht ingediend tegen de voormalige dictator Jean-Claude Duvalier. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal van overheidsgeld tijdens zijn dictatuur. Duvalier, ook beter bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug naar Haiti. Van 1971 tot 1986 voerde hij een schrikbewind in het land. Mensenrechtenorganisaties riepen de Haitiaanse regering op hem te arresteren. Vanmiddag werd hij in zijn hotel ondervraagd door onder andere een rechter... en de belangrijkste aanklager van het land. Daarna werd hij meegevoerd naar het gerechtsgebouw. De interim-president en de interim-premier van Tunesië... zijn uit hun partij gestapt. Dat is de RCD van de verdreven president Ben Ali. Ze proberen zo tegemoet te komen aan de grote bezwaren van de oppositie. Die vindt dat de RCD nog een te dikke vinger in de pap heeft... in de overgangsregering. Een protest daartegen zijn vier ministers al na een dag opgestapt... Ook werd in verschillende steden gedemonstreerd tegen de deelname van Ben Ali getrouwen in de overgangsregering. De Chinese president Hu Jintao is in Washington aangekomen... voor een staatsbezoek van vier dagen. Eh, Hu bezocht de Verenigde Staten ook in 2006 onder president Bush... maar toen was het geen officieel staatsbezoek. Economische onderwerpen zullen de gesprekken... tussen de presidenten Obama en Hu domineren. Veel Amerikaanse politici vinden dat China zijn munt kunstmatig laag houdt... om goedkoop te kunnen exporteren. Voor zijn bezoek heeft Hu gezegd dat hij die stellingname niet accepteert. Ook de situatie in Noord-Korea zal aan de orde komen. Ruud Gullit gaat weer aan de slag als trainer. De oud-international tekent binnenkort een contract voor anderhalf jaar bij Terek Grosny uit Tsjetsjenië. Dat melden diverse media en de club zelf. Terek Grosny is elfde geworden in de Russische voetbalcompetitie. Eind jaren negentig speelde Shamil Basayev erin in de spits. In later jaren een beruchte rebellenleider. De 48-jarige Gullit was eerder trainer bij Chelsea, Newcastle United... Nederland onder 21, Feyenoord en Los Angeles Galaxy. Het afgelopen jaar probeerde hij als president van het BID-comité... het WK Voetbal 2018 voor Nederland en België binnen te halen. Maar dat mislukte. Het onderzoek naar de verdwijning van de Arnhemse zakenman Metin Ayden wordt gestaakt. Justitie heeft geen aanknopingspunten meer. De 45-jarige Aiden werd in oktober 2009 in Arnhem klemgereden en gedwongen in een busje te stappen. Sindsdien zijn hij en zijn auto spoorloos. De familie van Ayden loofde een tipgeld uit van 100.000 euro. Vorig jaar hielden een paar honderd mensen in Arnhem een protestmars uit onvrede over het gebrek aan voortgang in het onderzoek. In maart verdubbelde de politie het tipgeld. Het onderzoek wordt hervat als er nieuwe aanknopingspunten zijn. De explosie in een flat in Alphen aan de Rijn in december... werd veroorzaakt door de bewoner die zelfmoord wilde plegen. Dat is gebleken uit politieonderzoek. 46-jarige Alvenaar had de gaskraan opengezet... en de slang losgemaakt van het fornuis. Hij kwam om het leven en twee andere mensen raakten licht gewond. De schade aan de flat in Alphen aan de Rijn was zo groot... dat veel bewoners tijdelijk hun huis uit moesten. De Spaanse politie zegt dat ze het grootste cocaïne-laboratorium van Europa heeft opgerold. Na een onderzoek van twee jaar deed de politie een inval in het laboratorium in de buurt van Madrid. Daarbij werd 300 kilo zuivere cocaïne aangetroffen, 30 ton chemicaliën nodig voor de productie van cocaïne en 2 miljoen euro aan contanten. Verder zijn dure auto's, wapens en 470 mobieltjes gevonden. Bij elkaar is beslag gelegd op goederen en bankrekeningen ter waarde van zo'n 50 miljoen euro. Bij de Spaanse politieoperatie zijn ook 25 mensen gearresteerd. Oud-burgemeester Jan Mans van Enschede wordt waarnemend burgemeester in Moerdijk. Hij vervangt daar Wim Denis, die onlangs aankondigde dat hij per 1 februari stopt, een paar maanden voor zijn pensionering. Denis achtte zichzelf niet in staat om in de nasleep van de brand bij chemie PAK leiding te geven in Moerdijk. Na de brand was er veel kritiek op het optreden van de Nien en andere overheidsbestuurders, omdat ze onduidelijk waren over de risico's voor de volksgezondheid. Mans zat in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp. Tot voor kort was hij waarnemer in Venlo en in Maastricht. FC Groningen heeft zich moeizaam geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De nummer drie van de eredivisie moest uit tegen topklasser Gene Muiden. Het werd 3-2 voor de Groningers, die in de 22e minuut zelfs op achterstand kwamen. NAC staat ook bij de laatste acht. Uit bij Telstar werd het 1-0. RKC gaat door naar strafschoppen. Na de verlenging stond het 2-2 tegen Achilles 29. En ook Noordwijk gaat door naar strafschoppen. Tegen Sparta Nijkerk eindigde de verlenging in 3-3. Het weer dan nog opklaringen vannacht in het binnenland temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt het ongeveer 6 graden, met vooral in het westen een paar buien. Donderdag en vrijdag is het droog en iets kouder, een graad of 3, met in de nachten flink wat vorst. Uh, met in de nachten lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. nacht.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Mieke van der Weij. U hoorde het net, Ruud Gullet wordt trainer in Tetsjenië. Oké, okay, maar hoe moet het dan met Estelle... It's enough, the love is over She's broke his heart and that is rough But at be end, he'll soon recover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 Het was Old Town van Tin Lizzy. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Hoeveel vrijheid heeft een topambtenaar? Die vraag is weer actueel in de kwestie Pieter de Gooier. Die zou de VS hebben gevraagd Wouter Bos onder druk te zetten... zodat hij akkoord zou gaan met een missie in Afghanistan. Zometeen Hans-André over over in Den Haag. En ik praat ook met hoogleraar staatsrecht Jit Peters. Steve Jobs is ziek. De immer in Armani-truitjes geklede baas van Apple... trekt zich terug om aan zijn herstel te werken. Wat betekent dit voor Apple? Duco Sikkingen heeft met Jobs gewerkt, die spreek ik straks. En ook Koen van Tongeren, van de grootste Apple Community, kent het bedrijf. En het Nationaal Toneel in Den Haag waagt zich aan de hele faust. Ja, twee delen. Dat is heel bijzonder. En Johan van Doesburg die gaat het aan, het avontuur. Pieter Stijns is hier ook zometeen. En van hem verscheen vorig jaar een handzaam, heel leuk boek over Faust. De duivelskunstenaar. En laat hij nou ook nog Tom Waits fan zijn. Dat komt heel goed uit, want we hebben ook nog levende muziek. Frans van Deursen heeft zich gestort op nummers van Tom Waits. Hij vertaalde ze en hij zingt er twee het komende uur. En heeft ook ooit nog eens een rockopera geschreven... geïnspireerd op Faust. Wat een mooi toeval toch allemaal. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 18 januari. Hmm, tja... Het belangrijkste nieuws van vandaag. Een aardbeving van 7,4 op de schaal van Richter in Zuidwest-Pakistan? Dat is twee uur geleden. Het is daar midden in de nacht. We weten nog niets van schade of slachtoffers. Dat de Tweede Kamer wil dat er harder opgetreden wordt tegen kroegen waar wel wordt gerookt? Dat is niet de eerste keer dat we dat horen. Nee, het belangrijkste nieuws komt uit Rotterdam. Don Leo is boos. Feyenoord zou hem vrijdag te kennen geven dat hij na dit seizoen weg moest. Dat kwam Beenhakker ter oren en die had geen zin om tot het wekenende te wachten. Om daar niet als een kind voor, de, voor het hoofd van de school te staan... bedank ik zelf voor de eer om, uh, om mijn contract uh, niet te verlengen. Die stap kwam bij trainer Been hard aan. Want Don Leo is volgens hem erg belangrijk voor de club. De rust in de club, de know-how van Leo, de uitstraling van Leo... Maar ja, daar is van bovenaf eh, toch anders over, over gedacht. En dus dacht Been er zelf ook over om het bijltje erbij neer te gooien. Maar daar stak Beenhakker een stokje voor. En ik heb vanaf het begin tegen hem gezegd, luister, als dit gebeurt... en dat was dus vorige week in Amman, let wel, als dit gebeurt... je gaat geen rare dingen doen. Over doen gesproken, wat ga je nu doen met al die vrije tijd, Don Leo? Een dagje vissen vind ik leuk, maar je zal toch geen zeven dagen om te vissen... En een keertje golven vind ik eindig. Maar heb je wel eens uh, zeven dagen achter elkaar lopen golven. Verplaatsen wij onze blik even naar de Tweede Kamer. Daar werd namelijk vanmiddag gestemd... of ombudsman Brenningmeijer werd herbenoemd. De conclusie, voorzitter, is dat daarmee in de eerste ronde... de heer Brenningmeijer gekozen is tot de nationale ombudsman. Ja dus, maar u hoort aan de consternatie in de zaal... er is iets meer aan de hand. De PVV heeft namelijk almas op Job Cohen gestemd. En de heer Cohen zou daar volgens mij enorm tot zijn recht zijn gekomen. En uh, ja, helaas, de heer Brenningmeijer is het toch geworden. Maar de heer Cohen was een hele goede tweede met 25 stemmen. Dat betekent dat één op de zes Tweede Kamerleden op mij heeft gestemd. 25? De PVV heeft toch maar 24 zetels? Inderdaad, wie is dan die 25e stemmer geweest? En dan komt er een spoeddebat aan over de verstandelijke gehandicapte Brandon... die vastgebonden in een tuigje in zijn kamer zit. De inspectie heeft vanmiddag nog geconcludeerd dat er niets onoorbaars gebeurd is. Maar de PvdA wil de minister aan de tand voelen. Ik heb lang in de jeugdzorg gewerkt, bijvoorbeeld, of lang in de zorg. Ik heb geloof ik in 25 jaar uh, uh, ervaring uh, nooit zoiets gezien. Dan nog even over het kabinet dat honderd dagen in het zadel zit... Daadkracht willen ze graag uitstralen. Dus als blijkt dat ondanks een ministeriële oekase er toch nog steeds bonnenquota gelden bij de politie... wat zeg je dan als minister? Laat ik in alle scherpte zeggen, het moet afgelopen zijn. Punt. En daar had opstelte het bij moeten laten. Maar dat deed hij niet. Het moet nu zo zijn dat alle korpschefs... zonder uitzondering gewoon in hun eigen korps... Gewoon, uh, wat dat betreft, de orde op zaken stellen. En zorgen dat er geen enkel misverstand meer bestaat. voor uh, de burger in Nederland. dat de bonnenquota zijn afgeschaft. Toch jammer. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En naast mij zit een stralende Ewout de Jong. Ja, lachen. De krant van morgen. Allochtonen kinderen beginnen nog steeds met een achterstand aan de basisschool. Toch krijgen scholen sinds vorig jaar minder geld van de overheid voor het wegwerken van die achterstanden. Trouw schrijft dat het uitgangspunt van dat nieuwe beleid niet klopt. Het uitgangspunt is dat niet de etnische afkomst van een leerling bepaalt of hij met achterstand aan school begint, maar uitsluitend het opleidingsniveau van de ouders. Niet, de, niet dus. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat bijna alle allochtone kinderen op de basisschool komen met een achterstand op hun autochtone klasgenootjes. Alleen de allochtone kinderen met de hoogst opgeleide ouders... doen het net iets beter dan autochtone kinderen... met de laagst opgeleide ouders. De nieuwe regels hebben overigens ook geleid... tot een sterke daling van het aantal achterstandsleerlingen... van 350.000 naar 270.000. En daarom wil het kabinet nog eens 50 miljoen euro bezuinigen... op het budget voor deze leerlingen. De scholen zijn daar kwaad over... want de werkelijkheid achter de cijfers is niet veranderd zeggen ze morgen in Trouw. In het Financieel Dagblad goed nieuws over ASML, de chipmachinefabrikant uit Veldhoven. Het bedrijf zal volgende maand voor meer dan 50 miljoen euro aan bonussen uitstrooien over zijn personeel. Dat gebeurt na de recordresultaten over 2010. Het komt neer op zo'n 8000 euro per werknemer, berekent het FD, op een personeelsbestand van bijna 7000 mensen. ASML maakt zogeheten lithografiemachines... die Intel en Samsung dan weer gebruiken om computerchips te maken. Dankzij de doorbraak van smartphones en tabletcomputers... moeten die massaal in nieuwe fabrieken met nieuwe machines investeren. ASML is de absolute marktleider en zal morgen naar verwachting... een omzet bekendmaken van 4 miljard euro en een netto winst van 1 miljard. En dat terwijl 2009 een buitengewoon slecht jaar was voor ASML... Het plan voor een salariskorting was al goedgekeurd door de ondernemingsraad... maar is ingetrokken toen de resultaten weer opveerden. Er is geen bewijs gevonden dat het elektronisch patiëntendossier werkt. Dat meldt het Nederlands Dagblad morgen. Consulten en behandelingen via internet, computerprogramma's... die de arts helpen de juiste geneesmiddelen uit te kiezen... en natuurlijk het elektronisch patiëntendossier. Klinkt prachtig, maar bewijs dat die innovaties de zorg... beter en efficiënter maken is er niet. Dat concludeert een groep Britse onderzoekers... in het online wetenschapsmagazin PLOS Medicine. De Britten doorzochten de vakliteratuur. En daaruit bleek dat er alleen zeer zwak bewijs is... dat de innovaties een nuttig effect... Haven. Bewijs dat de invoering voor besparingen zorgt ontbrak. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat het introduceren van nieuwe technologieën ook nieuwe risico's met zich meebrengt. Zo kan een arts te veel gaan vertrouwen op het computersysteem. Meer over dat onderzoek morgen in het Nederlands dagblad. Gepensioneerde of vervroegd uitgetreden leraren melden zich steeds vaker spontaan om weer voor de klas te gaan staan. De Telegraaf schrijft over de 72-jarige Cor Oosterom, die weer enthousiast les staat te geven op het Vlietlandcollege in Leiden. Tot volle tevredenheid van zijn leerlingen en van hemzelf. Want ook vanmiddag stond Oosterom met pretlichtjes in zijn ogen voor de klas, terwijl de leerlingen aan zijn lippen hingen. Ome Kor, zoals zijn collega's hem noemen, valt in voor een collega die met zwangerschapsverlof is. Hij kan het lesgeven nog prima bijbenen. Hij heeft zijn vak dan ook altijd goed bijgehouden. Je merkt dat hij het heel leuk vindt om te doen, zegt een zes-VWO-leerling van 17. Hij heeft ook veel belangstelling voor wat wij willen gaan studeren. En hij heeft ook echt gezag. Al merk je wel dat hij soms een beetje vergeetachtig is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Lauw bier en koude vrouwen. Nee, mijn smaak is het niet. Elke kroeg waar ik naar binnen val. Is het hetzelfde lied. Al die krijtstrepen pakken. Met gin en vermoed. Door de weekse verhalen. In een zondagse groep. En de blondjes zijn pits. De brunettes koket. En ik maar drink om jou te vergeten. En doe nog maar een sigaret. En de band speelt een liedje van Tammy Wynette. En schrijf alles maar op bij mij. Ik kan geen zinnig woord meer zeggen. Het gaat alleen maar over jou. En ik zeur tegen zo'n stropdas. Dat ik nog altijd van je hou. Hij hoeft alleen maar te luisteren begrijpend knikje af en toe Hij zegt wees blij dat je er kwijt bent Maar wel zwaar kut van die tattoo Het is al uren donker Ik heb hem lang genoeg verveeld Tijd voor het serieuze drinken Dat de bent een smartlap speelt En een ro Kantje van mij, dus doe een slinger aan die bel in café. De verloren zaak: Laubier en koude vrouwen. Nee, mijn smaak is het niet. Elke kroeg waar ik mijn hart uit stort. Is het hetzelfde lied, al die krijtstrepen pakken met een cocktails en een shakes, kalende juppen en het aandeel van de week? En de blondjes zijn pits, en ze hebben cachet. En ik maar drink om jou te vergeten, en doe nog maar een sigaret, en de band speelt de blues op een valse trompet in café de verloren. Zaken. Ja, moet ik helemaal in mijn eentje applaudisseren, maar het is niet minder gemeen. Plant wel mee. Ja. <laughs> Frans van, uh, van Deursen. dit is een nummer uh, Lauw Bier en uh, Koude Vrouwen. Het is een, uh, een vertaling van een lied van Tom Waits. Uh, zometeen ga ik daar even met je over praten. En dan komt er nog een nummer. Uh, maar we gaan eerst nu even naar Den Haag. Prachtig. Het beeld dat diplomaten alleen maar naar cocktailparties gaan en slechts beschaafd keuvelend terwijl ze aan hun glaasje nippen, is de afgelopen dagen flink weersproken. Afgaande op de uitgelekte Wikileaks-berichten... lijken de Nederlandse diplomaten hun handschoenen te hebben uitgetrokken... voor een hard politiek spel. Op zijn beurt spreekt minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken... dat beeld weer tegen. Dag Hans-Andriega in Den Haag. Dag Mieke, goedenavond. Ja, een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken... zou de Verenigde Staten hebben gevraagd Wouter Bos onder druk te zetten... zodat hij akkoord zou gaan met de nieuwe militaire missie in Afghanistan. Is het waar of niet waar? Nou, wat waar is, is dat het staat te lezen in zo'n uh, cable... zo'n bericht van een ambassade naar Washington... en in dit geval uh, de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Dat weten we zeker. Maar uh, wat er in die berichten staat, is een verslag van een gesprek, maar dan uh, de Amerikaanse versie daarvan. Dus het is de weergave van de Amerikaanse diplomaten. Maar wat er dus precies is gezegd... en met welke intentie bepaalde dingen zijn gezegd... en hoe erbij gekeken werd, al dat soort dingen die best belangrijk zijn... zeker in diplomatieke uh, gesprekken, dat staat er allemaal niet in. Maar goed, als we even kijken naar wat er dan in staat... dan zou dat voorstel inderdaad gedaan zijn van Bos, stem nou in... want anders kan Nederland een plaatsje bij de G20 Aha. de komende tijd wel vergeten... Uh, dat zou dus uh, gedaan zijn. Een soort en... chantage? Nou, een soort. Uh, <laughs> ik, ik zou maar <laughs> okay. zeggen, ja, dat is, ja. uh, zware politieke ja. chantage. <laughs> okay. En uh, ja, uh, dan is dus de vraag: uh, heeft die ambtenaar dat uh, op eigen houtje gedaan? Nou, ja. dat zou wel heel bijzonder zijn, want dan zou Nederland echt een bananenrepubliek zijn geworden. Mm. Dus dan is de vraag die dan nog rest van: heeft hij dat gedaan in opdracht van zijn baas? En dat was toen nog minister Maxime Verhagen. Ja, wat vindt de Partij van de Arbeid van deze zaak? Want het ging over hun minister Bos, toen minister van Financiën. Ja, nou, die hebben dat uh, vandaag meteen aangekaart. Uh, de PvdA wil precies weten wat er is gebeurd. Want vergeet ook even niet dat het kabinet uh, vorig jaar over die zaak is uh, gevallen. Uh, we kennen ook allemaal nog wel de gespannen verhoudingen tussen de verschillende partijen in het kabinet. Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid, toen nog staatssecretaris Europese Zaken. Die wil in elk geval helderheid hebben over wat er precies is gebeurd. Want dit is toch wel een voorbeeld van hele slechte politiek. In politieke zin is het natuurlijk wel hoogst relevant of die ambtenaar dat op eigen gezag heeft gedaan of op instructie. Dus dat eigenlijk de minister gezegd zou hebben tegen die ambtenaar, doe dat maar. Dat is dus een vorm van politiek matenaaien zou je kunnen zeggen. Ja, Maxime Vragen zou dan die opdracht aan die ambtenaar de gooier hebben meegegeven. Maar toen hem werd gevraagd of dat ook zo was, stelde hij zich wel heel formeel op he, en hield hij de boot af. Ik ga niet inhoudelijk reageren op uh, de casus die u mij voorlegt. Omdat door de doordevaardige reden dat daar de huidige minister van Buitenlandse Zaken niet alleen voor verantwoordelijk is... maar daar ook met de Kamer over van gedachten zal wisselen. Dus ik verwijs u nogmaals naar de heer Rosenthal. Ja, hoe valt dit verhaal in de rest van de Kamer? Nou, de hele Kamer vindt dat Roosendaal dit uh, voorval echt heel goed uh, moet uitleggen. Uh, ten eerste moet hij een brief schrijven... waarin hij de hele gang van zaken nog eens neerzet. En daarna volgt uh, zeer waarschijnlijk nog een uh, debat... En tot heb ik nergens ook maar enig begrip kunnen horen voor de gang van zaken, als het al zo zou zijn. Uh, luister maar eens naar de verbazing van uh, de buitenland woordvoerder van de ChristenUnie, Johan Voordewind... die het eigenlijk heel kort en bondig samenvat wat de gevoelens in de Tweede Kamer zijn. Druk mobiliseren van, van buitenlanders uh, uh, om maar hier een beslissing te forceren... met name als het om je eigen coalitiegenoot gaat, ja, dat vind ik bizar. Minister uh, Roosentaal van Buitenlandse Zaken uh, zal het verlossende woord moeten spreken. Is dat inmiddels gebeurd? Ja, dat heeft hij uh, gedaan. Vanmiddag hield hij zich nog heel erg op de vlakte. Hij zei, ja, ik moet er eerst nog naar kijken, ik moet er eerst nog overleggen. Hij wilde natuurlijk ook uh, de ambtenaar uh, zelf spreken, voor zover hij dat al niet had gedaan. Maar we moesten nog even een paar uur uh, opwachten. wachten. Uh, Rosenthal begon om te zeggen van, nogmaals, dit is de Amerikaanse versie, dus wat er echt is gebeurd, mm -hmm. uh, dat weten we niet. Maar vervolgens ging hij toch wel uh, pal voor zijn ambtenaren staan. Als het gaat om een gesprek dat de ambtenaar van Buitenlandse Zaken, de heer de Gooijer, heeft gevoerd op een bepaald moment met de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO. Daarover kan ik zeggen dat hij daar de Amerikanen niet heeft opgeroepen om druk uit te oefenen op minister Bos. En dat betekent dus ook tegelijk dat er geen sprake is van een instructie van de kant van de minister van Buitenlandse Zaken in de richting van de ambtenaar. Ik sta voor deze ambtenaar die zijn werk uitstekend... en vol, uh, volop uh, integer doet. Nou, dus volgens Roos Mieke, is er verder helemaal niks aan de hand... want er is niks gebeurd. En is hiermee de zaak voorbij? Nee, dat kan ik me niet uh, voorstellen. De Partij van de Arbeid is zeker niet tevreden... want die brief met uitleg en ook dat debat, dat moet er in elk geval komen... En ja, verder moet je natuurlijk de vraag stellen... of die Amerikanen zo slecht kunnen luisteren... en de zaak zo slecht gaan opschrijven. Want het gaat niet alleen over de zaak uh, Afghanistan... waar die uh, hoge ambtenaar de gooier bij zou betrokken zijn. Maar er is nog een ander verhaal waarin ook een Nederlandse diplomaat... voorgesteld zou hebben om uh, de Oegandese rebellenleider uh, Joseph Kony... om daar een prijs op zijn hoofd te zetten. Omdat die uh, ja, vredesoplossing in uh, Oost-Afrika behoorlijk in de weg stond. Nou, voeg daar nog eens bij uh, de slechte verhoudingen die er destijds ook in het kabinet zijn. Oh. Dus je kan je voorstellen dat er wel bepaalde spelletjes zijn uh, gespeeld. Nou, en dat kan natuurlijk niet boven de markt blijven, blijven hangen. Dus er moet echt een goed antwoord komen van het kabinet. En wat ook nog een rol speelt, die stroom Wikileaks-berichten... Die, uh, ja, die is nog niet opgedroogd. Ja. Dus het kabinet moet ook heel goed nadenken... met wat voor verhaal ze gaan komen. Want als er straks weer nieuwe onthullingen zijn... dan kan je niet plotseling met een heel ander verhaal komen. Want wat je dan zou moeten vertellen... moet toch wel consistent zijn met het verhaal... wat nu naar buiten moet komen van het kabinet. Dankjewel. je uh, Hans Andringa. Ik uh, ga verder praten met uh, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht... aan de Universiteit van Amsterdam, Jit Peters... Dag meneer Peters. Dag. Dag. Uh, ja, hoeveel vrijheid heeft zo'n uh, topambtenaar? Nou, ik denk uh, in deze niet veel uh, vrijheid. Um, want er wordt natuurlijk gespeculeerd... is het in opdracht geweest van de minister aan wie die loyaal moet zijn, of is het een eigen agenda van die ambtenaar. Maar in beide gevallen deugt het natuurlijk niet. Als het een eigen agenda van hem zou zijn, los van de minister... dan is dat uh, moeilijk te accepteren. Maar ook als Verhagen hem een opdracht zou hebben gegeven... kijk, een ambtenaar moet wel loyaal zijn naar zijn minister... maar hoeft niet alles te doen. Het is geen willoos uh, werktuig. Mm. Hè? En om uh, het Nederlands belang... Uh, dan te schaden of uh, de collegiale verhoudingen uh, in de regering te schaden. Daar moet hij zich ook niet voor lenen. Dus ook in dat geval, denk ik, zit hij fout. Ja, minister Roosentaal heeft vanavond nog een nieuwe toelichting gegeven. Hij heeft wat explicieter nog gezegd. Er zijn geen instructies gegeven. Wat voor indruk maakte dat op u? Nou kijk, een ander zei het ook al... die Amerikanen kunnen natuurlijk goed luisteren. Ivo Daalder spreekt voortreffelijk Nederlands en Pieter de Gooijers spreekt uit, uitstekend Engels. Dus het kan geen communicatieprobleem zijn geweest. En wanneer zij dat zo hebben opgepakt... Uh, dan moet daar toch iets van waarheid in zitten. Weliswaar niet precies met die bewoordingen... of precies een opdracht uh, om Nederland te chanteren. Men noemt dat wel eens bespiegelingen. Hè? Dus diplomaten zijn er goed in om, om, om met uh, ja, veel armslag en veel woorden... Uh, dan toch een boodschap over te brengen. Um, maar het is erg onwaarschijnlijk dat de Amerikanen er niets van begrepen hebben. Ja. Um, nou is het natuurlijk zo dat ministers altijd maar een jaar of vier er zitten he, op een ministerie. He, soms meer, maar meestal niet. Ambtenaren zitten er veel en veel langer vaak, hè? Dus ja, ze en die het... hebben vaak ook een, ja. uh, een eigen agenda. Die hebben een lange termijn agenda. Die zijn uh, meer gericht op, uh, op, op de lange termijn. En uh, ja, dat, dat is op zichzelf, uh, komt dat natuurlijk veel voor. Dat ambtenaren niet alleen diplomaten op buitenlandse zaken... maar ik heb het zelf als ambtenaar van Vrom ook wel meegemaakt... dat hoge ambtenaren van Vrom een eigen agenda hebben, los van de minister. En dat is niet altijd zichtbaar? Dat is niet zichtbaar en dat wordt ook vaak niet zichtbaar. Nu is dat toevallig naar buiten toe gekomen. Maar dat komt natuurlijk heel veel voor. En is dat erg? Um, nou, ik denk het, het gaat om ongecontroleerde. Uh, uh, machtsuitoefening eigenlijk van ambtenaren. En daar moet je erg uh, voorzichtig uh, mee zijn. Uh, uh, vooral als dat allemaal in vertrouwelijkheid uh, naar voren wordt gebracht. Wat dat betreft zou openbaarheid, en ik denk ook dat dit een goed voorbeeld is... die ambtenaren duidelijk kunnen doen zijn... dat zij opkomen voor het belang van Nederland... en loyaal moeten zijn aan, uh, aan de minister. Dus wat dat betreft denk ik dat openbaarheid eigenlijk een beetje het enige instrument is... Uh, om de macht van ambtenaren tegen te gaan. Dus het is wel goed wat er nu is gebeurd in uw ogen. Dat denk ik wel, en dat ja. is ook duidelijk een waarschuwing. Goed, hartelijk dank. Geen heer, dank. Ja, heer Peters, voor u, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht... aan de Universiteit van Amsterdam. I'm a new soul, I came to this strange world. Seems like Het was uh, Jael Naim met New Soul. Heeft iets te maken met het uh, volgende onderwerp? Uh, nou, misschien weet u wel uh, wat. Apple-topman Steve Jobs kondigde gisteren aan opnieuw met ziekteverlof te gaan. Hij maakte Apple groot, zoals ook weer blijkt uit de kwartaalcijfers... die zojuist bekend werden. En wat als Jobs te ziek is om terug te komen? Ik geloof dat hij alvleesklierkanker heeft. Nou, dat is meestal een ziekte met een hele slechte prognose. Kan Apple wel zonder hem? Ik ga erover praten met Koen van Tongeren van One More Thing. En dat is een online community uh, over Apple. Dag uh, Koen. Goedenavond. Goedenavond. En zijn de kwartaalcijfers van Apple weer gestegen? Ja, het is inmiddels een beetje een uh, oud verhaal zou je bijna kunnen zeggen. Maar opnieuw zijn er de hoogste kwartaalcijfers ooit behaald. Met een, van maar, een winststijging van maar liefst 78% ten opzichte van het kwartaal voor, uh, vorig jaar. Dus, ja. Ja. Je hebt ook een... Uh, ja, ik bekijk dit op mijn uh, iPhone inderdaad. Op je, uh, ja. iPhone. <laughs> ja. Maar goed, is het allemaal aan de jobs te danken? Nee, dat is absoluut niet aan Jobs te danken. Wel oh. dat Apple uh, de gang naar boven heeft ingezet, maar dat is alweer jaren geleden. Maar inmiddels heeft hij zoveel slimme mensen om zich heen verzameld... dat hij uh, niet alleen meer debet is aan uh, dit succes. Nee, maar ik begreep dat ook dat de aandelen wel gezakt waren... toen bekend werd dat hij ziekteverlof neemt, hè? Ja, dat klopt. En die zakken nu vrolijk door. Uh, opnieuw op mijn iPhone zit ik ook te kijken en uh, ik meen dat uh, het aandeel nu uh, meer dan 7% in de min uh, staat. Ja. Dat was van tevoren te verwachten, want uh, ook al is Steve Jobs niet meer de enige man die, uh, die Apple, uh, die, die Apple zo, groot, uh, zo groot maakt als het, het nu is. Het heeft wel een enorm effect. Het heeft een enorm effect en het is wel echt het boegbeeld van het bedrijf. Je kan, niet, uh, je kan Apple niet noemen zonder Steve Jobs in één zin mee te nemen. Nee, maar als hij langer wegblijft of misschien niet meer terugkomt, je weet het niet, uh, zal dat dan uh, verder blijven gaan zakken? Nou ja, dat, dat, dat, dat is inderdaad een, een moeilijke vraag die, die wij Apple webs websites uh, ons aan het stellen zijn en proberen te beantwoorden. Mm -hmm. um, kijk, wat je moet zien is, uh, zoals Apple er nu uitziet, dat is eigenlijk uh, um, het bedrijf is Steve Jobs, zou je kunnen zeggen. De, de gedachtegangen van Steve Jobs zijn één op één doorgezet in het bedrijf. In de, de, de, de, de, de ongelooflijke focus op bepaalde aspecten en daardoor andere aspecten buiten beschouwing laten. En um, de drive om echt hele erge mooie hele erge simpele producten te maken dat zit gewoon Steve Jobs in het bloed. Oh. Hij, heeft, uh, hij, hij is daarmee begonnen in 1997. Toen is hij weer teruggekomen bij het bedrijf en heeft hij um, de nieuwe lijn ja. ingezet. Het bedrijf was toen bijna failliet. Mm -hmm. En um, Um, nou ja, heeft het bedrijf zo groot gemaakt als het nu is. Maar tegelijkertijd heeft hij daardoor wel allemaal mensen kunnen aantrekken. die diezelfde gedachten, datzelfde ja. gedachtegoed ademen. Hm. En daardoor zou je nu misschien kunnen zeggen. Inmiddels is Steve Jobs niet meer nodig en zijn er andere mensen die het van hem over kunnen nemen. Ja. Aan de telefoon heb ik Duco Sikkingen. Hij is directievoorzitter van Telenet. Dat is een Belgische telecommaatschappij. Dag meneer Sikkingen, Duco. Hey, goedenavond. Dag, goedenavond. dag. Uh, u heeft in het verleden nauw met hem samengewerkt. Hè? Dat, uh, to, dat was in die tijd toen hij even weg was bij Apple. Toen zat hij bij een computerbedrijf. Uh, hoe zou u hem willen uh, typeren? Nou, ik heb uh, met Steve samengewerkt toen die Next Computer, dus uh, het volgende bedrijf, nadat hij de ja? eerste keer bij Apple is weggegaan. Ja? Steve heeft een verschrikkelijk hoog IQ. En dat geldt niet alleen voor zijn kennis op computers. Het uh, maken van mooie en inderdaad hele simpele producten. Maar als je met Steve ergens op straat rondloopt en je zou een supermarkt binnenlopen. dan kan hij om zich heen kijken, tien minuten. En dan kan hij zeggen: Tje, eigenlijk moeten we dit helemaal anders organiseren. En, en als je dan maar even met hem meedacht, dan zou die winkelier ook zeggen: U heeft nog gelijk ook. Steve heeft het vermogen om niet alleen op het gebied van computers, maar ook op allerlei andere terreinen heel innovatief te denken. Toen ik met hem samenwerkte, zat hij één dag in de week met een professor te werken aan Pixar. Dat is het grote bedrijf. Hij wat later Toy Story heeft gemaakt. Wij begrepen toen eigenlijk niet wat dat allemaal was, Pixar. Maar hij had dat heel scherp in de gaten hoe de toekomst van filmmaker eruit zag. Om aan te geven dat hij naast de computers, ook op veel andere zaken echt in staat was de toekomst... en de vraag en het gedrag van de consument te voorspellen. Het lijkt me geen makkelijke man om mee samen te werken. Dat was het zeker niet. Steve is iemand die altijd, ja, zeggen, het gevecht zoekt. In het Engels klinkt het al mooi, hij is looking for a fight. Hij, hij wil altijd argumenteren. En juist door die actieve brainstorming, zou je kunnen zeggen... ...kwamen, werden de goede ideeën eruit geperst. Dus ja, het is niet dat je rustig naar je kantoor ging... ...om een dagje achter je bureau of in een vergaderzaal te werken. Je moest altijd op je hoede zijn. Verder discussies zijn er geweest. Maar ik moet wel erkennen, met zijn enorme drang naar perfectie... Ja. ...en door betonnen muren te gaan, zijn er wel altijd hele mooie producten uitgekomen. Kreeg u ook wel eens uh, onderuit de zak van hem? Ja, ik, ik kan dat vertellen. Ik stond nog een keer, ja, dat is nu historisch. Op uh, top van het World Trade Center hadden we een keer een verkoopbijeenkomst. En toen zei hij tegen mij, ja, het gaat eigenlijk zo slecht in Europa. Ik denk dat ik u maar morgen ga ontslaan. En dan wist je gewoon dat je moest zeggen, Steve. Dat heeft geen zin, want als je dat doet, ja, dan is er gewoon niemand meer om in Europa te verkopen. Dus we kunnen wel beter even praten hoe we het beter gaan doen. Hmm. Nou, de mensen die hem goed kenden, wisten altijd dat hij zo op die manier je onder druk kon zetten. Maar je moest dat herkennen. En als je dat niet deed, dan het hij over je heen. Maar als je dat tegen kon, dan kon je met een goede discussie weer een heel eind opschieten. Ja. Ging u privé ook wel met hem om? Ja, je hebt natuurlijk in Palo Alto, toen we bij Next waren, was dat natuurlijk een veel kleiner bedrijf dan Apple uh, eigenlijk nu is. En ja. bij Next ja, gingen we s'avonds eten in Il Fornayo, dat is zo'n heel bekend restaurant, Palo Alto, waar we dan ook weer eindeloze discussies hadden. En we gingen enkele keer naar zijn huis, en degene uit die tijd weten dat, want bij hem thuis stonden toen helemaal geen meubels in huis, alleen maar een kleed. En dan gingen we een fles wijn, stond midden op het kleed, en dan gingen we allemaal aan ja, een hurk zit, zitten en dan weer praten. Dus die wilde altijd eindeloos praten... Ja over de wereld, over producten, er waren geen grenzen aan zijn gedachten. En had hij toen ook altijd al zo'n zwart Armani-kooltruitje aan? Ik weet dat toen wij de Next presentaties deden in Parijs... en zo'n stief deed dat dus weer geloos goed hè. Voor 1500 mensen alles presenteren en dat ja. heel mooi overbrengen... was het altijd in zwart in Amerika ook. En de offices van Next waren in die tijd ook heel mooi gedesignd... eigenlijk ja. met zwarte meubelen. Dat was altijd wel zijn lievelingskleur. Ja. Uh, Koen van Tongeren, uh, je zat wel, uh, te knikken. want die, die verhalen ken je dus, hè? Mm -hmm. dat er geen meubels in zijn huis stonden, kennelijk. Mm -hmm. uh, ja, hij wordt nu vervangen door topman Tim Koek, heet je man. Die deed het al eerder... Uh, ken je hem? Wat is dat voor? Lijkt hij een beetje op uh, Niet persoonlijk, moet nee, ik zeggen. Maar, maar um, wat, wat ik van Tim Cook weet is dat, um, dat Steve Jobs hem echt in vertrouwen neemt. Toen hij terugkwam in 1997, heeft hij, geloof ik, binnen een jaar Tim Cook ook aangenomen op een hoge positie. En inmiddels is het de Chief Operations Officer of Operational Officer. Dat betekent dat hij heel erg hoog in het bedrijf zit. En eigenlijk al de dagelijkse leiding, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. De beslommeringen van de dag al leidt bij Apple. Um, het, is, het schijnt een analytisch heel intelligente man te zijn. Um, heel rustig, maar. I I Ik hoor al een maar komen. Nou, het is geen visionair. Ja. Uh, kijk, wat ik nu ook al hoor... Uh, Steve Jobs ziet gewoon grote lijnen. Die, zie, die, die, die zag uh, uh, waarschijnlijk al vijf jaar geleden... er komt een iPad aan. En uh, die weet nu ook al wat er over vijf jaar moet gaan gebeuren. En ik denk niet dat Tim Cook daartoe in staat is. Dus ik denk ook niet dat hij de nieuwe Steve Jobs zal zijn. Nee. Maar wie moet het dan gaan doen? Ja, dat is een, uh, dat is een goede vraag. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat Jonathan Ive het zou kunnen gaan doen. Dat is de, de hoofdontwerper van Apple. Ook een uh, heel interessant, uh, bijzonder figuur. Is begonnen met het... Uh, ontwerpen van wc-brillen onder andere, maar maakt al sinds jaren een dag. Belangrijk, ja, ook ja. belangrijk maakt al sinds jaren een dag uh, de computers bij Apple of ontwerpt ze. En um, bij hem zie, zie je misschien nog ergens wel een beetje dezelfde uh, fanaticus die, je ook, uh, die we ook herkennen in Steve ja. Jobs. Tegelijkertijd vraag ik me af of, of hij zo'n groot bedrijf kan leiden. Ja, dus de conclusie is hij onmisbaar of niet? Um, hij is het komende half jaar niet onmisbaar. Hij is de komende jaren uh, uh, uh, is hij niet uh, onmisbaar. Maar op de erg lange termijn... ja, ik hoop dat Steve Jobs een grote zoon heeft uh, klaargestoomd in de, in de, in de, aan de zijlijn. Zo niet, dan uh, kunnen ze het nog wel eens heel moeilijk gaan ja. krijgen. Duco Sikkingen, tot slot. Onmisbaar uh, ja. of niet? Er was een gerucht in september dat Tim naar HP zou gaan als CEO en toen daalde het aandeel ook al. Dus ik denk dat hij toch van grote waarde is voor het bedrijf als ik daar zo de reactie van de voor uit aflas. Ja. En ten tweede, weet u, in de wereld denken we dat er al veel iPods, iPads verkocht zijn. Maar ik denk dat er in de hele wereld nog honderden miljoenen daarvan verkocht kunnen worden. Dus Apple zal de komende jaren ja, nog wel even ruimte hebben om na te denken. Voorlopig kunnen ze vooruit. En laten we hopen dat hij uh, weer beter wordt. Hè? Precies. Dat, dat wensen Absoluut. wij allemaal. Hartelijk dank jullie beiden. Koen van Tongeren en Duco Sikkingen. We gaan uh, nu een nummer van... Gaat Frans nu weer zingen? Ja, Frans gaat zingen. Uh, eerst zingen en dan even praten? <coughs> Wat jij wilt. Of andersom? Ja, nou, Misschien bedoven. is het wel leuk om eerst eventjes te praten. Uh, de, de, de, Tom Waits. Hè? Uh, de, de, ben je al lang gegrepen door Tom Waits? Ik, uh, ik, ik ken Waits vanaf mijn negentiende, toen ja. ben ik eraan verslingerd geraakt. Toen ik in een platenzaak werkte en daar Closing Time tegenkwam. Ja. Pieter Steins, ja, je bent een enorme Tom Waits-fan. Wat, wat vind je? Kan Tom Waits eigenlijk wel vertaald worden? Nou, dat blijkt. We hebben ja? net een, uh, een liedje gehoord wat loopzuiver vertaald was. Ja. Dus, maar er zijn ook wel uh, nummers uh, waar ik heel graag Frans uh, de vertaling van zou zien maken. Uit Zoals? de latere periode van ja. Tom Waits. Now is sailing down to Singapore of zoiets dergelijks. Ja, ja, ja. Wat zo'n eindeloze reeks van allemaal piratenliederen is. En ja. dat ik lijkt heb shortfish Trombones geprobeerd ook nee. niet makkelijk ah, lijkt me. nee maar dat dat dat is ook zo'n persoonlijke poëzie bijna van omdat daar daar kom je bijna niet achter nee. dat is dat dan wordt het een toch een verzameling dat je denkt van ja het is vertaald ja. en dan verzin je nog wel mooie beelden maar om nou te zeggen dat de tekst er uh, wel ja. bij vaart ja. met pieter steins ga ik zo meteen over faust praten maar bleek dus een enorme tom waits fan te zijn en de, en de liefde voor faust zit ook bij uh, bij frans van Ehm nog even, De, die raspstem, je dacht dat ga ik niet nadoen. Nee, natuurlijk niet. Nou ja. Nee, maar als je dat doet, dan, dan gaat onmiddellijk hakken ze je kop eraf. Ja? Nee, ik heb die nummers, daarom heb ik ze ook sowieso vertaald. Ik heb ze heel erg naar me toe getrokken. Ja. En, ik, en ik interpreteer ze zoals ik ze interpreteer. En ik zing ze zoals ik ze zing. En uh, Tom Waits nadoen, dat zou een soort soundmix show worden. Ja. Uh, oké. Okay. Het klinkt toch. Uh, Brak en gebroken. Ja, wordt toch minder, vind je Goed. Uh, het volgende nummer, wat jullie gaan zingen... want je hebt ook uh, Nico van der Linden bij je. Ja. En uh, die, is, uh, die begeleid je. Uh, Mijn liefde is alleen voor jou. en geen borrel meer te krijgen en de nacht gaat op slot de stad brak en leeg in het bleke ochtendlicht een krantenjonge fluit verder geen geluid hier een hond daar de melkboer en ik De vrouwen van hier blinken als klatergoud. Een vreemde heeft hier geen verweer. Naar huis toe, maar ik ben bang dat jij de deur dicht houdt. Als het moet leg ik mijn hart aan je voeten neer. Ik weet, ik ben een klootzak. Een egoïst, onbeholpen, onbehouden en ontrouw. Ik zal altijd blijven vreemd gaan, zelfs nog in mijn kist, maar mijn liefde is alleen voor jou. Ik heb mijn laatste stuiver aan een hoer besteed Te dikke lipstick en een te dunne reet Ze rekende mij de hemel voor We gingen met mijn geld vandoor Maar je weet dat ik nog altijd van je hou Geloof niet wat ze zeggen En vergeet wat je ziet Ik lijk misschien wel slecht Maar ik ben de kwaadste niet Ik zou gek worden van spijt Als jij me nu verliet Want mijn liefde is alleen voor ja. Yeah. we hier in de studio. Kunnen we het niet Goed, Stiekem van der Linde, Frans van Deursen. Hartelijk dank. De uh, CD uh, heet Scherven van een leeggedronken nacht. En daar zijn deze nummers ook op te horen. Dank jullie wel. En uh, dan gaan we het nu hebben over uh, Faust. Dus even kijken. Ja. Hier heb ik het. Maar liefst 25 jaar moest het publiek erop wachten... om beide delen van Goethe's meesterwerk Faust... bijna 200 jaar geleden, geleden geschreven in het Nederlandse theater te zien. Maar regisseur Johan Doesburg waagt zich eraan met het Nationale Toneel. Dag Johan Doesburg. Goedenavond. Ja, 25 jaar is het niet in zijn geheel te zien geweest, hè? Uh, dat is uh, juist. Het is zo'n bekend verhaal. Hoe kan het? Nou, de onderneming is natuurlijk vrij groot. Dus een acteur krapt zich, of een regisseur krapt zich wel achter zijn oren voordat hij dat even gaat doen. Ja. Dus dit had een incubatietijd van tien jaar. En vooral het tweede deel is erg complex, hè? Ja, maar Janine de Brocht is het gelukt om er een coherent geheel van te maken van een kleine vijf uur. Ja. En daar ben ik heel blij mee. En dat uh, laten wij straks op korte termijn publiek zien. Ja. Zeer toegankelijk overigens. Ik ben ontzettend benieuwd. Uh, Pieter Stijn zit hier ook bij mij in de studio. Die ken je waarschijnlijk van zijn boek over ja, zeker, de Faust, ja. de duivelskunstenaar. Grote inspirator achter de schermen. Kijk aan, nou is dat niet heerlijk ja, om, te horen, om te horen, Pieter? Uh, ja, hartelijk welkom. Even voor die mensen die denken, god, hoe zat het ook alweer met die Faust? Ja, hoe zat het met die Faust? Nou, het is ik heel, heel, heel ingewikkeld. Daar heb ik een heel boek ja, over geschreven. Ja, nee, het is helemaal niet ingewikkeld, maar het is lang. Ja. Dat zal ik, die tijd zal ik niet nemen. Um, nee, wat, wat, het kortste wat je kan zeggen is, Faust is een echt bestaand hebbende man. En, uh, een 15e, 16e eeuwer. Leeft in de tijd van de reformatie. Iemand die waarschijnlijk als een soort wonderdokter... als een ja, sterwiggelaar langs de hoven van, van Duitsland trok. Algemist was. Waarschijnlijk bij een algemistisch experiment is omgekomen. En tegelijkertijd de naam had dat hij hulde met de duivel. Dat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht. En dat verhaal is eigenlijk in de jaren na de dood van Faust rond 1540... in de eeuwen daarna mag je wel zeggen... door talloze kunstenaars, van Christopher Marlowe tot uh, Randy Newman... om maar een Tom Waits-achtige figuur te noemen... Um, maar ook van schrijvers van Goethe tot Thomas Mann... die hebben zich allemaal door dat verhaal van die man... die zijn ziel aan de duivel verkocht ja. zou hebben laten inspireren. Johan Doesburg, waarom past het <tus> zo goed in deze tijd? Uh, mijn uitgangspunt bij de voorstelling is dat uh, de faustfiguur... staat voor een type mens wat ontevreden is en ik heb de indruk dat we op dit moment in een samenleving zitten... die ernstig ontevreden is. Um, de strevende mens, waar Faust een representant van is... die, die wil meer, meer kennis, meer inzichten, hoger opkomen... Um, meer genot ondervinden. En dat gegeven is een universeel gegeven. Dat was 200 jaar geleden zo en dat is uh, akelig actueel... Ja. In dat streven kun je natuurlijk struikelen. En het publiek krijgt dus daarin een spiegel voorgehouden. Hoe Pieter. ver ga je met je, met je streven? Ja, Hoeveel slachtoffers maak je? Ja. Ben je het daarmee eens? Je zit in om te knikken. Nou ja, ja, ja, ik zit te aanvullen? knikken omdat ja. ik weer een, een, een interpretatie van, van die hele mythe ja. hoor. En, dat, en het mooie is... ja En daar heb ik natuurlijk ook dat boek om geschreven... om te laten zien... Hoe ongelooflijk, op hoe ongelooflijk veel manieren je die fausse mythe kunt vormgeven... als, als theatermaker, maar ook als schrijver en als muzikant. En ja je, die, die ontevredenheid die zit erin. Hè, dat er gaat, daar ja. gaat, Goethe is daar heel duidelijk over. Van de mens bestaat alleen maar bij de gratie van het feit... dat hij altijd weer naar iets anders streeft. Of je dat... Ontevredenheid moet noemen, dat is dan weer een tweede, maar dat gaan wij dus in die voorstelling gaan we zien hoe dat daar is uitgewerkt. Ja, uh, Johan, hoe zien we dat uh, uh, terug op het toneel? Hoe heb je het. Ja, dat het. die, die, die uh, link met deze tijd, hoe, hoe heb je dat vormgegeven? <coughs> nee, ik probeer. Uh, Janine Brocht, laat ik daarmee beginnen, uh -huh. dramaturge die dat gedaan heeft. Eh. Uh heeft in opdracht van het Nationaal Toneel geprobeerd dat stuk toegankelijk te krijgen. Dat betekent dus, eh, met respect voor het literaire karakter van de geschreven Faust door Goethe... zo te schrijven dat het door acteurs over het voetlicht gebracht kan worden. Dus het is geen lesje literatuur. Binnen dat componeren hebben we een aantal thema's aangesneden waarvan ik er nu één noem... Uh, en dat zit verborgen achter de tekst. Dus je ziet een, een werktegang van een man... of je kunt zeggen een reis naar het einde van de nacht... om met Céline te spreken, die wij allen volgen. We worden een keer geboren, we zijn jeugd, of we zijn twintig, we zijn dertig, we zijn veertig. Aangezien de faustfiguur in het deel 1 en 2 ongeveer 100 jaar wordt... de echte Goethe 83 werd... Zie je, kun je een representatie zien in het toneelstuk van het leven van Goethe zelf... Maar ook ons eigen leven bevat fases. En die fases die worden stap voor stap besnuffeld, becommentarieerd. En uh, aangezien het begint met een mannelijke God. Mm -hmm. En op het eind van het stuk is er geen mannelijke God meer te zien, wordt er ook nog een moraliteit uh, mm -hmm. toets naast gelegd. En ja, heb je ook echt flinke ingrepen gedaan, dat je bijvoorbeeld personages uit het nu erin hebt gestopt? Uh, op enig moment in deel 2, waarin het wat de klassieke mythologie uh, naar boven komt, en met verwijzingen naar de Bijbel. Er uh, zijn twee mythes met elkaar getrouwd. Helena uit klassieke oudheid ja. trouwt met de mythe Faust ondertussen. En er komt een kind van, dat heet Euphorion. Euphorie, dat, is er, ja. dat is vrij abstract, dus dat heeft door de bewerker een nadere kleur gekregen. Dat wordt nu, dat, In het zicht zie je dan Michael Jackson. Ja. Nou, okay. dat, dat wordt dus een mythe. Nou, er wordt hier en, en... enorm gelachen. Ja, ja, ja, je zit wordt... in ja. Den Haag, dus je... moeten hier allemaal heel lachen. Aan deze kant wordt helemaal niet gelachen. Dus geen saai hier. Ja. Maar goed, Pieter Stijker. Maar ik waardeer je... het dat jullie het daar leuk hebben. Ja, nee, we hebben ja. het heel leuk hier. Was maar je die Michael Jackson wordt dus niet genoemd. Nee. Je ziet hem in de kleding. Pieter, waarom moet je zo lachen? Ik moet lachen, omdat als ik aan Michael Jackson denk... dan denk je, niet aan de vroege Michael Jackson... daar hebben we het even niet over, geweldig, zag er leuk uit. Maar later werd hij steeds meer gedrocht. Als ik aan Michael Jackson denk, dan denk ik... dat is eigenlijk een soort homunculus, zoals dat dan heet. Een klein mannetje die er niet uitziet. En die speelt namelijk ook een rol in de Faust. Maar dat is weer niet die euphorion. Dus met andere woorden, eigenlijk is nou het monstertje... dat is nu de zoon van Faust en Helena geworden. Maar homunculus, dat is dus een reageerbuis. reageerbuis kind, het is typisch Michael Jackson. Ja, nou ja er, zijn, er zijn een aantal vergelijkingen ja. denkbaar. Maar nee. homunculus krijgt nog geen lichaam. Nee, goed, die is naar op zoek en ja, die voor, verdwijnt in het water. Voordat we er te, te diep op ingaan. Nee, uh, Even, uh, Johan, uh, het wordt een enorm spektakel. Ik heb begrepen dat alle stoelen eruit gehaald worden. Ik ja, bedoel, wordt, ik uh, heb een heel klaar het woord spektakel. Oh! Nee, nee, dus de soldaat van Oranje nou. is een spektakel. Oh. En dit is uh, zeer toegankelijk en visueel aantrekkelijk. En het wordt uh, briljant gespeeld. Ja. Het leuke is dat er dus maar veertien acteurs vormgeven aan Ongeveer 60 personages. Nee, maar ik bedoel dat de hele Schouwburg verbouwd is. Tevoren. Ja, de stoelen zijn eruit. En zijn er, andere stoelen zijn er weer ingezet om op een andere manier neer te zetten. Ik heb gewoon een hekel aan het woord spektakel. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik zal het nooit meer doen. Nee, dat geeft niet, ja. dat niet meer. <laughs> ik denk altijd... Oh, ik, ik, ik kijk zeker in de combinatie met, met, met Faust. Dan, dan denk ik, nou diepgang zal er genoeg in zitten. Dus een beetje spektakel vind ik dan wel aantrekkelijk klinken. Maar goed, ja. oké. Okay. Zeer toegankelijk. Zeer toegankelijk. Ja, nee, dat geloof ik. Pieter, zou dit een... een, een Speels ook. Ja, ja. ja. The <laughs> Pieter Stijns, Goethe was natuurlijk nooit echt heel populair hier... ondanks Boudewijn Buug. Zou dit toch weer een beetje voor een opleving kunnen zorgen in de waardering? Nou ja, in ieder geval, in ieder geval voor dit stuk zeker. Uh, maar ik zie voor Goethe sowieso ook wel hoop. Uh, in Duitsland uh, heeft er een tijdje geleden, ik denk een maand of drie, vier geleden... dus die film zal ongetwijfeld nu wel naar Nederland komen... is er een film geweest waarin Goethe als de jonge god die hij ooit was... wordt afgebeeld en waar hij echt als een soort hippe figuur oh. uh, naar voren komt. En je zou, ja, al die dingen die samen, die vormen natuurlijk... dat totale beeld van Goethe als toch ja een geweldige schrijver... die ook oh. nog een leuke, bijzondere man was... die alle grootte van zijn tijd kende. En die dus die fantastische, fantastische bewerking heeft geschreven van dat oude verhaal wat al door honderden mensen was bewerkt. Maar het, hij zo heeft bewerkt dat nou ja, heel Duitsland daar twee eeuwen lang mee is weggelopen. En uh -huh. uh, ook het buitenland daar op een geweldige manier van kan meegenieten. Ja. En dat gaat dus nu ook in Den Haag gebeuren. Maar dus als ik nog even mag uh, terugschakelen uh, naar Hilversum. Uh, Mieke. Uh, ja, kort, ja. <laughs> Wat er zo knap is aan dat werk, is dat het dus 200 jaar geleden geschreven is. En uh, zonder al te veel fratsen aan onze kant... is dat actueel als... zeer actueel. Dus alle algemene thema's die in ons leven voorbij komen, teleurstellingen, uh, dieptepunten, daarmee om te gaan... zonder dat het enkelvoudig moralistisch wordt afgehaakt... of uh, tegemoet wordt getreden, zit in dat oerwerk. Het is knap dat iemand dat toen durfde te schrijven. Ook Ik... zijn relatie met God... Ja. durfde te betwijfelen. Ik heb er ontzettend veel zin in gekregen om dat, uh, om dat te gaan zien. Ja. En ik hoop ook een heleboel andere uh, mensen. Want het is vanaf morgen dus te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag... en vanaf 24 februari ook nog in de Stad Schouwburg in Amsterdam. En de hoofdrollen zijn voor Jaap Spijkers als Faust... en Stefan de Wallen als Mephisto. Heren, ik zou hier nog heel lang over door kunnen praten... maar ik ga er toch een eind aan maken. Johan Doesburg uh, is heel versterkt... en ik hoop dat het een fantastisch succes wordt. Dank je wel ook. Dank je wel. Stiens. Het is vijf voor twaalf. Volgende week woensdag is er een speciale uitzending... van de met het Oog op Morgen vanuit de Stad Schouwburg in Amsterdam... waar de winnaar bekend zal worden gemaakt... van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Tot die tijd hoort u om vijf voor twaalf een aantal van de genomineerden. Het woord is aan John janssen Verhalen. Turing Jaarlijkse Nationale Gedichtenwedstrijd. Vanavond Ramsi Nasser met gedicht nummer 2345. Ja, afloop heet het gedicht... Zoals je vroeger in zo'n puzzeltocht nog uren van de finish liep te dromen. Je had al vroeg een afslag niet genomen en kreeg pas aan het einde achterdocht. Een pad naar rechts is ook een rechte bocht. En eiken zijn soms net kastanjebomen. Je had gedacht heel ver te kunnen komen, maar alles bleek tenslotte vergezocht. Zo vrees ik voor mijn laatste ogenblik... Dat ik mijn levenspad afloop en schrik... omdat wat ik aan waarheid overhoud... ten slotte ook op drijfzand is gebouwd. En ik ineens heel zeker weet... dat ik al jaren met een ander ben getrouwd. De waarheid op drijfzand. Op drijfzand en tegelijkertijd in een perfecte vorm. Het is heel solide, dit gedicht. Het is een perfect uh, en volmaakt sonnet... Uh, vijfvoetig jambe. Uh, de versen staan allemaal strak in het rijm. Er is geen enkele concessie gedaan. Ik uh, vind ook... Ik denk dan ook dat hier een professioneel dichter aan het werk is. Oh. In elk geval van... Uh, dat bedoel ik niet in negatieve zin. In nee, elk nee. geval iemand die uh, meerdere gedichten heeft geschreven. Dit is niet een eersteling. Um, het knappe vind ik het... Uh, het wringt nergens. Dus het is een sonnet. En nergens heb je het idee dat een woord erbij is geplakt om nog in het Moet ritme te kunnen passen. Te maken, van, maken, ja. ja, we zetten er nog een adjectief bij, want dan past het net in het ritme. Of dat een rijmwoord er met de haren bij gesleurd is. Het is allemaal volstrekt soepel van opbouw. Ik, ik vind het uh, een heel, uh, heel knap gedicht. Um, de inhoud, die weerspiegelt uh, die vorm, die, ook die, die is al even soepel uh, en prachtig van opbouw. En, ik, ja, en dan heb je dus, wat, wat wordt er nu gezegd? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Um, moeiteloos, dat vind ik dus ook heel mooi... wordt die gefrustreerde verwarring van een speurtocht die gevolgd wordt... en waarbij je dus een verkeerde afslag hebt genomen. En dan kom je pas helemaal aan het eind achter... dat je dus shit, vier kilometer eerder al een andere afslag had moeten nemen. Die, verwarring, die gefrustreerde verwarring van een verknalde speurtocht... die wordt vergeleken met de afloop van ja, een huwelijk... en bij uitbreidingen van een heel leven... Um, wat ik heel uh, geestig vind, is de woede en de excuses die dan worden aangehaald. Hè. Ja, maar dat is toch geen afslag? Dat was een bocht. En, en een kastanjeboom, ja, dat lijkt wel heel erg op een eik. Um, uiteindelijk blijken al dat soort excuses natuurlijk uh, zinloos. Zeker in het geval van de keuzes uh, die je in een leven maakt. En, die, uh, en niettemin worden diezelfde excuses altijd uh, ingezet. Nou, dit allemaal, uh, die vanzelfsprekende vorm, de inhoud die even onontkoombaar is als de waarheid waaraan, waarin, eh, aan, waaraan in de laatste strofe wordt gerefereerd. En vooral de uitsmijter, namelijk die laatste zin... waarbij je ineens zeker weet dat je al jaren met een ander bent getrouwd... die maken dit gedicht zonder overdrijven, direct eh, ja, tot een evergreen. Je hebt het gevoel dat dit gedicht er altijd al is geweest... en kan zo in de analen opgenomen worden. Dank. Draco. Dank, Ramsey ja, zometeen in Casa Luna, Guilherme-Plag. Zij praat met Arjen Noek, modejournalist bij de NSC. En morgen zit hier Kledipolak. Dit is Radio 1.